De militaire rechtbank in Arnhem is begonnen met de behandeling van de zaak tegen Marco Kroon. De militair die de Willemsorde heeft gekregen voor zijn moedige optreden in Afghanistan. Kroon, die ook een café heeft, staat terecht voor drugs en wapenbezit. Hij ontkent dat hij zelf ooit drugs heeft gebruikt. De sporen die in zijn lichaam zijn gevonden komen doordat hij door anderen gedrogeerd was, zegt Kroon. Hij stelt dat er mensen tegen hem samenzweren. Verslaggever Marno Remmers.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 Het rondrijdende water veroorzaakt ook andere problemen. Medewerkers van elektriciteitsbedrijf Tepco kunnen niet aan de koelsystemen werken, zolang er radioactief besmet water in en rond de reactoren staat. Op een bedrijventerrein in Rotterdam zijn twee medewerkers van een waardetransportbedrijf gewond geraakt bij een overval. De daders drongen het bedrijf van de Kyoto-weg vanochtend kort na zes uur binnen door de toegangsdeur op te blazen. Op dat moment waren er twintig medewerkers op het terrein, de politie.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 Dan het weer nog, zonnige perioden, later toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt, vooral in het noorden van het land regen en verder vrij veel wind. AWB Verkeersinformatie: files op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Daar staat tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven... een file van 7 kilometer. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven is de weg helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Arnhem richting Den Bosch en Eindhoven kan beter omrijden... vanaf knooppunt Valburg, via Tiel, over de A15 en de A2. Niemand weet hoe het leven eruit gaat zien.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 Jong van geest, zuiver van stem. Man bij het hond presenteert het seniorenpopkoor Last for Life. 65 plus, er zitten er bij over 80. Volg het koor op weg naar succes. Elke dag in Man bij het hond om tien voor zeven bij de NCRV op Nederland 2. We gaan nu naar beursplein 5. Ja, dank je Simone. Vandaag gaat de beurs weer open na drie dagen stilleggen vanwege de verhuizing van de heer de Jong...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 Van Nederland. Sven Kokkelman. Minder beleid, kleuren, op gevaarlijke flessen, oproep van consumenten... en veiligheid om ervoor te zorgen dat kinderen chloor niet langer zien als snoep. Sommige Nederlanders kunnen niet aanzien hoe uitgeprocedeerde asielzoekers... met kinderen op straat worden gezet. Als ik die hond op straat zet, dan krijg ik de dierenbescherming achterbaan. Ja? De overheid zet deze kinderen zonder op straat. Tweede Kamerleden vragen veel te vaak om een spoeddebat... en dat moet onmiddellijk veranderen, wil het CDA en het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Jaarlijks raken 7000 kinderen gewond door het drinken van chloor, tinner of gootsteenontstopper. Fabrikanten moeten daarom flessen zo aanpassen dat kinderen het niet meer als snoepgoed zien. Vindt Consument en Veiligheid, Kees Meijer van die club. Goedemorgen. Goedemorgen. We nemen toch al maatregelen met een klem voor schoonmaakkastjes, uh, hoog wegzetten, weet ik het? Kinderveilige sluitingen. Ja. Ja, er zijn een heleboel maatregelen, maar we zien toch dat 9 op de 10 ongelukken nog steeds gebeurt tijdens het gebruik. Je bent ja. bijvoorbeeld de wc aan het schoonmaken, dop eraf, de telefoon gaat, bel gaat, je loopt even weg. Je ja. kijkt er niet naar en kinderen pakken het. Ja, dat is dan toch een beetje nalatig van die ouders. Is het zeker, maar we moeten die ouders ook helpen. Uh, het zijn vaak routinematige handelingen die uh, die ouders verrichten. Uh, daardoor staan ze er niet bij stil. Dat is ook de reden waarom we dus die campagne voeren om ouders te laten zien. Vooral door de ogen van een kind wat de risico's zijn. Ja. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook een aantal andere dingen doen om ouders te helpen. Nou, één daarvan, dat is de nieuwe etiketten die ja. komen op de huisartschemicaliën. Dat is... Uh, dat zijn nieuwe etiketten die op alle uh, huisartschemicaliën komen wereldwijd, dus niet alleen in Nederland. Dus dat betekent dat als je in Nederland die producten gebruikt, dat ze de, de, ja, dezelfde waarschuwing hebben dan als je met je kinderen in Portugal of in een ander land bent. Dat je dan ook ziet van waar je op kunt letten. En ja, dat maar wat staat niet... er bijvoorbeeld op? Hoe zien die etiketten eruit? Dat is heel moeilijk om dat, uh, om dat uit te leggen. Uh, ja, dan durft het dan niet voor een peuter van twee lijkt me zo, of wel? Nou, daar is nieuweetiketten.nl, een prachtige site... waarin je dus zelf even kunt kijken van hoe die etiketten eruitzien. Want ik kan ze wel op de radio gaan beschrijven... maar dat is voor de meeste mensen denk ik niet duidelijk. Maar goed, als u ze al niet kan beschrijven... wat moet een kind van twee dan met zo'n etiket? Die zijn ook niet voor de kinderen van twee, die zijn er voor hun ouders. Ja, maar die uh, ouders weten toch even dat het gewoon gevaarlijk is voor, uh, uh, voor hun kinderen? Ja, ouders kunnen dat wel. Uh, die, uh, die etiketten die je uh, dan uh, erop ook ziet staan, ja, die geven een eenduidend beeld. En uh, ja, dat maakt het in ieder geval niet min minder rommelig dan het nu is, want nu staan er allerlei waarschuwingen op die verpakkingen. Ja, ja, waar je vaak als ouder van denkt: van daar heb ik geen zin om dat allemaal door te lezen. Etiketten.nl, hè, zei u net. Nieuwe etiketten.nl. Oh, nieuwe etiketten. Dan moet ik even iets anders in tikken. Want je komt nu op een soort van groothandel van etiketten terecht. Ja, dan krijg je dat ook weer. Maar goed, wat voor kleurflessen moeten die uh, wat voor kleur moeten die flessen in de toekomst krijgen? Nou, we zien bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld bij lampolie. Uh, daar had je dus verschillende kleurtjes. Fabrikanten kunnen die kleurtjes nog wel in die lampolie aanbrengen, maar dan moet de verpakking er zo uitzien dat je die kleuren er niet doorheen ziet. Dus kinderen niet denken dat het limonade is. Uh, verder is het zo dat wij vinden dat wij niet zelf, maar dat de fabrikanten daar onderzoek uh, naar moeten doen. We hebben daar geen geld voor en de fabrikanten kunnen onderzoek doen dat als ze een bepaalde verpakking uh, in de markt brengen die misschien heel aantrekkelijk is in de marketing, dat ze dan ook kijken of die andere gevaren heeft, bijvoorbeeld ja. voor jonge kinderen. Ik ben bij de tijd. Ik heb de site gevonden. Ik zie een trommel. Ik zie een uh, soort van knuffelkip. Ik zie een uh, zo'n melkfles voor baby's, maar dan met gevaarlijke spullen erin. Een, een oranje olifant met een uh, blauwe hoed op zijn kop. Dat is dan uh, de Dob, zal ik maar zeggen. Die flessen heb ik nog nooit gezien. Nee, maar dat is ook de campagne die u nu noemt. Als u kijkt uh, wat er onder regel onder staat, ziet u nieuwe etiketten. Als u daarop klikt, nieuwe etiketten in symbolen, ja. uh, dan krijgt u dus de oude en de nieuwe etiketten. Oké, okay, goed. Nou, dat ga ik dan nog even proberen terwijl ik met u verder praat. De vraag is, wat voor kleur die flessen dan moeten krijgen? Want dat heb ik u nog niet horen antwoorden als kleur. Uh, er is geen duidelijke kleur voor te vinden. Ze moeten alleen minder aantrekkelijker en de saaier uitzien, ook qua vormgeving voor jonge kinderen. En dat zou kunnen helpen in ieder geval uh, de, ja, dat, kinderen, dat de aandacht van kinderen minder gevestigd is op, uh, op die fles. Je blijft natuurlijk altijd wel met het probleem zitten dat zeker jonge kinderen het heel normaal vinden als papa en mama bijvoorbeeld met zo'n fles iets aan het doen is. Dat zij dat ook kunnen pakken en kinderen op die leeftijd, ja die brengen nou eenmaal alles naar de mond. Ja, dus is de vraag als je het een ander kleurtje geeft of je het probleem daar überhaupt dan mee oplost. Nou, dat is ook de reden waarom wij zeggen dat daar een onderzoek naar moet komen... dat fabrikanten daar zich daar veel meer op moeten richten. Met die lampolie bleek dat wel het geval te zijn. Er zijn veel minder ongevallen door lampolie... omdat die kleurtjes minder zichtbaar zijn voor kinderen of dat die niet meer gebruikt worden... Dus wij denken dat dat ook met andere verpakkingen wel degelijk het geval zou kunnen zijn. Ja, ik zit nu op dat nieuwe etiket en symbool. Ik zie het etiket en symbool nog niet, behalve een soort van ruitje met een poppetje erin, een uitroepteken en een vlammetje. Ja, dat is een, een van de symbolen. Ja. Gefeliciteerd. Nou ja, het punt is een beetje dat een kind, ik bedoel, wat, wat verandert dit als je aan het schoonmaker bent en je zet dit op een bruine fles in plaats van op een oranje of op een gele fles en nou, er zit een kind je dus achter nu je? Kijkt, als je dus nu kijkt naar die flessen, dan zie je dus dat er verschillende symbolen worden gehanteerd voor hetzelfde gevaar, voor hetzelfde risico en dat er ook veel uh, lange verhalen bij staan uh, dat de symbolen vaak... ...ja, toch worden weggewerkt door alle tekst daaromheen... ...en dat ja, de informatie gewoon voor ouders niet duidelijk genoeg is. Nee. Het is natuurlijk zo dat je elk symbool, daar zul je aan moeten wennen... ...dus vandaar ook dat we in 2011 starten met het bekendmaken van die symbolen... ...want ze worden pas in 2015 ja. verplicht gesteld. Dus we hebben vier jaar de tijd om ouders en ook andere doelgroepen ook uit te leggen... Ja. ...van waarom die nieuwe etiketten er zijn en mm. ja, hoe ze eruit zien. Goed. Het is in ieder geval belangrijk genoeg om er aandacht voor te vragen... want er zijn 7.000 gewonden per jaar, 1 tot 2 doden per jaar. 4.000 ja. keer huisartsbezoek, 520 zwaargewonden in het ziekenhuis. Ik zeg het goed, hè? Ja. Met uh, wat voor klachten? Uh, dat hangt een beetje vanaf welk product ze hebben gebruikt. Het kunnen slokdarmverbrandingen uh, zijn als het een bijtende of etsende stof is. Bijvoorbeeld een gootsteenontstopper of een chloorproduct. Yeah. Als het een petroleumproduct is, een terpentine of een lampolie, dan is het chemische longontsteking. Het zijn vaak ongelukken dus waar ouders dichtbij zitten, bij staan... Er is ook een behoorlijk schuldgevoel van. Uh, ja, het, het, het blijft natuurlijk een letsel waar ja. een kind voor langere tijd uh, ja ook last van heeft. Dus het nee. is, ja, je moet het als ouder niet meemaken. Goed, nieuwe etiketten, andere kleuren op de flessen, maar vooral toch nog steeds kasten op slot en hoogweg zeggen, dus dat ja. ze er niet bij kunnen. Belangrijkste rol is voor de ouders. Lijkt mij ook. Kerstmeijer van Consumentenveiligheid, ik dank u wel. Graag gedaan. U bent uitgeprocedeerd. U bent niet meer legaal hier in Nederland. Het zijn er naar schatting 100.000.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 Verstagheffer Egbert Hermsen peilt de stemming... bij de mensen zonder papieren, professionele en particuliere hulpverleners... en bij de overheid die moet gaan uitzetten. Vandaag het stille verzet van Ilke en Zwannie Visser uit Musselkanaal. We lopen nu naar de school vandaan. Dat is de lagere school hier in het Musselkanaal. Dat is de asielzoekerschool. Speciaal voor kinderen die uit het AZC komen. Die hebben allemaal een taalachterstand. En die werken ze zo bij dat ze... ...klaar zijn voor het regulier onderwijs, de gewone basisschool, de openbare basisschool. Moeder Samar en haar zoontje Dani komen uit Libanon, zijn vijf jaar in Nederland en uitgeprocedeerd. Een jaar geleden werden ze uit het AZC gezet, maar kregen via via het telefoonnummer van Ilke en Zwanny Visser... ...en wonen nu bij hen in huis. We hebben al meerdere gezinnen opgevangen, met kinderen, zonder kinderen, lang, kort. En wanneer kwam het eerste gezin?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 Het is de vraag rond die strafbaarstelling hoe dat op die kinderen gaat, gaat uitwerken. Zegt Emeritus hoogleraar Vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout. Ik denk dat, uh, dat het risico bestaat dat de rechten, die beperkte rechten die kinderen al hebben... recht op onderwijs, recht op medische zorg... dat die in het gevaar komen op het moment dat kinderen strafbaar worden gesteld. Met name als de ouders strafbaar worden gesteld. Want ook dan zullen de ouders er alle belang aan hechten om niet in de kijker te lopen... En op het moment dat het strafbaar is gesteld... en ze moeten hun kinderen naar school brengen, hun kinderen uh, op school uh, aangeven... ze moeten geboortes aangeven... al dat soort dingen, de, de, de neiging om, om daaraan mee te werken, zal afnemen... als ze het risico lopen zich dan te moeten, moeten uh, openbaren als illegaal. Hoi, jij bent Dani. Hoi, ik ben Egbert van de radio. Hoe ging het op school? Goed. goed? Jij kan heb goed leren, hè? Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Rekenen schrijven en horenzinnen schrijven en uh, lezen. Ga je op de fiets of ga je lopen met ons? De fiets. Want bent u bang straks als het uh, strafbaar wordt? Want daar is nog onduidelijkheid over. Omdat minister Leers zegt, nou, ik ga, ja. niet, ik ga niet mensen uh, straffen die illegale heeft het... een kop koffie geven. Minister Leers heeft het heel handig aangepakt. Die heeft het wel in de wet laten zetten, maar... Het wordt niet uitgevoerd, zegt men, maar men heeft het er ook niet uitgehaald. Dus bij een eventuele volgende regering kan het zo, hè, dat het wel strafbaar is en dat we wel opgepakt worden. Zou het voor u een reden zijn om dit soort initiatieven niet meer te ontplooien? Nee, nee, dat niet. Nee, ik ga door. Maar uh, ze moeten me ook niet opsluiten, daar moet ik niet aan denken en daar wil ik ook niet aan denken. Als ik daar de hele dag aan moet denken, dan kan ik niet meer dit doen. En ik wil vrij zijn hier in Nederland. Ik wil vrij zijn om te doen wat ik wil doen. Wacht daar niet wel? Bij de brug? Ja. Steek ja. niet over hè. Terug in huis de visser. Daar hebben Ilke en Zwanny een aantal van de uitgeprocedeerde gezinnen waar ze contact mee hebben uitgenodigd. De huiskamer is al snel te klein voor de vijfjarige Eli. Samen met de Georgische vader, want de Russische moeder zit in vreemdelingenbewaring. Ik wil naar mijn moeder. De familie Sultani uit Afghanistan, uitgeprocedeerd. 10 jaar in Nederland. Met meerwijs van 10, Arezo van 6 en Ferros van 12. Ik zit in groep 8 en uh, ik heb net mijn situatie gekregen. Ik heb Havel gescoord En nu moet ik nog wel aanmelden op school. Uit Sri Lanka, Matou van 17. Met zijn moeder, broertje van 14, zusje van 12. 10 jaar in Nederland. En nog steeds loopt er beroep tegen afwijzing verblijfsvergunning. Ik zit nu in VWO 5. Ik ben over een jaar, heb ik als het goed is, mijn VWO-diploma. Ik ben hierop gegroeid. Volgens de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Dus ik voel me wel meer Nederlands. Wij krijgen het horen dat wij dus de hele zaak in stand houden. Ja, oké. Okay. Maar dan moet de overheid maar een ander middel bedenken... dat deze mensen niet op straat komen te staan. Dani laat de drukte in de huiskamer voor wat hij is... en laat het kamertje zien waar hij en zijn moeder sinds een jaar bivakeren. We gaan de trap op. Smal gangetje. Dit is jullie kamer. <coughs> en weet je nog toen je voor het eerst hier kwam? Want waar kwam je toen vandaan? Waar was ik eerst? Bij Ter Apel. Wat gebeurde er in Ter Apel? Ook dicht de procedure aan de auto op straat zetten. Was niet zo leuk hè? Ik miste mijn vrienden. Wie waren dat allemaal? Een bruine, twee bruine en ik weet niet hoeveel. Want hoe is het om samen, ja het is een heel klein kamertje, om samen hier te wonen? Ja, ik, natuurlijk moeilijk, maar ook beter van op straat zitten. Zou je wel terug willen naar Libanon? Ja. Ze zullen hier nooit echt helemaal gelukkig worden. De kinderen, of haar kinderen later, die zijn dan echt Nederlands geworden. Die zullen wel hier gelukkig worden. Maar ze blijven toch altijd heim houden naar hun eigen geboorteland. Daarom zeg ik ook, korte procedures. Kun je dus terug naar je eigen geboorteland, prima. Kan het niet. Dan hier in Nederland, een Nederlands verblijfsvergunning. Wat moet ik meer zeggen? Het is gewoon een kwestie van... Uh, kijk, heb je hebt een hond. Ja? Onze hond Bijke heeft veel geblacht vandaag. Ja? Als ik die hond op straat zet, dan krijg ik de dierenbescherming achterbaan. Ja? De overheid zet deze kinderen zomaar op straat. En dan zeggen ze zeggen wel, dat gebeurt niet officieel. Maar ik heb bewijzen dat het wel gebeurt. En daar protesteren wij samen tegen. Ik ben alleen maar blij dat ik dit voor kinderen kan doen. Bijdrage was dat deel 1 van Egbert Hermsen. En morgen in Wie Niet Weg is, is strafbaar achter slot en grendel... bij de dienst Terugkeer en Vertrek. Ik denk dat het een van de lastigste taken is van de hele vreemdelingenketen. Omdat bij ons het daadwerkelijk een gezicht krijgt... dat de vreemdeling het land uit moet. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen Nederland, at Straks Tweede Kamerleden vragen veel en veel te vaak om een spoeddebat. Ja. Eerst nu toch het humeur van Henk Westbroek. Shine a light on me, shine a light on me. Dat 5 mei bevrijdingsdag is, weet ik wel... en dat 6 mei de internationale anti-dieetdag is... vergeet ik ook niet makkelijk. Op welke datum de internationale dag voor de moedertaal valt... zegt u het maar. Of de dag tegen de homofobie in het voetbal... of de internationale dag van de nier. Uit mijn hoofd zou ik het u niet kunnen zeggen... En ik wil het ook niet kunnen zeggen, want er zijn zoveel bijzondere dagen... dat ik onderhand op het punt ben beland... waarop ik zit te snakken naar een doodgewone, alledaagse dag. Nu ik er zo over nadenk, ik ben zowat in staat... de dag van de gewone dag te gaan organiseren. Onlangs was het me ontgaan dat het weer zo'n bijzondere dag was... maar herinnerde het journaal me aan het bestaan... van de internationale dag van de duisternis... Je zag hoe de tienduizenden lichtjes van de Eiffeltoren, het operahuis van Sydney en het paleis op de Dam allemaal een uurtje werden uitgedaan. Dit bracht mij het bestaan van het militaire complex in herinnering dat de laatste twee jaar bij mij om de hoek is neergeplemd. In de zogeheten kromhoutkazerne moeten binnen nu en heel binnenkort... een paar duizend hoge militairen gaan werken... om eventuele missies in Libië en dat soort landen te gaan plannen. Het complex staat nu nog grotendeels leeg... maar elke nacht baat het in een zee van hard wit licht... Al maandenlang. Dat is vervelend voor de vogels, verspilling van belastinggeld. En mocht kolonel Gaddafi diep in de nacht met een bommenwerper... de kromhoutkazerne met de grond gelijk willen maken... dan wordt hem het vinden van het doelwit wel erg makkelijk gemaakt. Mevrouw de Boer, die behalve mijn buurvrouw ook een pleitbezorgster is van duistere nachten, belde ook namens mij met de communicatieafdeling van die Kromhoutkazerne en stelde de vraag, kan dat licht s'nachts niet uit? Een week later werd mevrouw de Boer teruggebeld. Uh, sorry mevrouw de Boer, we zijn nog steeds bezig met uw terechte klacht, maar ja... Het is nieuwbouw en we kunnen de centrale lichtknop niet meer terugvinden. Anders Henk Westbroek. Morgen het ochtendhumeur van Ton Kas.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 Je parle fort et je excusez-moi Sur le cœur, ah, ah, ah, ah, ah. allons ensemble découvrir. Geveur van Zas. Schijnt trouwens ook een Oekraïnse autofabrikant te zijn. Zas, als je het zoekt op internet. Maar goed, dit gaat om de Franse groep Zas. U had de clip kunnen zien als u meekijkt via radio1.nl. Dan nu om vijf voor half tien. Het spoeddebat in de Tweede Kamer is een botinstrument geworden. Het wordt zo vaak ingezet dat de behandeling ervan volledig vastloopt. Volgens het CDA Tweede Kamerlid Pieter Omzicht wordt het hoog tijd voor een aanpassing van de regels. Meneer Omzicht, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een veranderingen wilt u? Nou, we praten al jaren over veranderingen, maar ik wil eerst even duidelijk maken dat een spoedebat op dit moment totaal niet meer werkt. Er worden er zoveel aangevraagd dat er een wachtlijst is van 13 spoedebatten. Dus als je er nu eentje aanvraagt, dan kom je achteraan de lijst te staan en dan over een maand of twee uh, komt het debat een keer aan de beurt. Ja, hoe vaak wordt het ingezet? Nou, elke week vragen er ongeveer 10 mensen een spoedebat aan en worden er ongeveer vijf toegekend. Ja. Um, maar de helft van de spoeddebatten vindt op dit moment niet meer plaats omdat tegen de tijd dat ze aan de beurt zijn ze het niet meer interessant vinden. Nee, ik heb de cijfers op een rijtje. 2004, 17 keer. 2005, 38 keer. 2006, 29 keer. 2007, 43 keer. 2008, 65 keer. 2009, 62 keer. Ook toen was er al heel veel discussie over hoe vaak je dat spoetebad moest inzetten. En 2010, weer terug naar 46. Er zit weer een daling in. Dat komt door iets anders. In 2010 en 2006 was het wat lager, omdat het toen een kabinetsformatie was. Demissionair kabinet? Ja, demissionair kabinet. Dan is het minder leuk om een minister naar de Kamer te halen. Want degene die het dan wat horen zijn degenen die aan de onderhandelingstafel zitten niet. De ministers die aan het eind van de onderhandelingen toch uh, er niet meer zitten. Dus dat telt niet helemaal. En op dit moment is het weer uh, nog drukker dan daarvoor... En ja. de lijn gaat alleen maar naar boven. En wat interessant is dat in de knel komen, zijn die meer dan 200 wetsvoorstellen die gewoon op behandeling wachten in de Tweede Kamer. Ja. Je kunt de Tweede Kamer uh, voor één debat tegelijk gebruiken. Met andere woorden, uw collega's leggen door zoveel spoeddebatten aan te vragen het normale werk van de Kamer lam. Lam leggen is wat veel gezegd, maar uh, daarmee komen de echt belangrijke debatten wel eens in de knel, ja. Goed, dan terug naar mijn openingsvraag. Wat wilt u veranderen? Dat laat ik aan het presidium. Daar zitten de voorzitter en de vicevoorzitter. En die ja, moeten dan met een voorstel komen. Ja, maar goed, de, de CDA-fractie heeft in het verleden voorgesteld om uh, bijvoorbeeld wat meer leden nodig te hebben om spoedig wat aan te vragen. nu zijn het er maar dertig. Ja. Kijk, het is goed dat je het niet meer de hele... Uh, Vroeger moest je meer dan 75 leden hebben en toen uh, voor de invoering van het spoeddebat wilde de regering van de dag nog wel eens een debat tegenhouden waar ze even geen zin in hadden. Ja. Dus het is goed dat de oppositie een debat kan aanvragen, zonder dat de regeringspartijen dat een goed idee vinden. Dat ja. is ook de essentie van democratie. Ja. Maar misschien is het nu iets te makkelijk. Vijftig leden? Dat zou een mogelijkheid zijn. Nou um... ja goed, dan heb je nog steeds dat de oppositie vaak uh, toch wel 50 zetels bij elkaar kan sparen. En dan komt dat spoeddebat er toch? Ja, maar dan heb je toch in ieder geval wat meer partijen die dat bij elkaar moeten sparen. En kijk, het vervelende van nu is, als er echt belangrijke dingen zijn, dan ja. komt ook dat spoeden wat gewoon in de lijst van zaken aan het eind van de lijst. Ja. Maar nou goed, u zegt het moet allemaal anders, maar ik ga niet vertellen hoe het wel verder moet. Dat is een beetje makkelijk voor een Kamerlid, toch? Nou ah ja, ik zou inderdaad uh, zelf de drempel wat omhoog doen. Ja. Maar uh, wat ik zeg, dat is al een aantal keer geprobeerd. Als iemand anders goed voorstelt, vind ik het ook prima. Het zou ook prima zijn als Kamerleden een keer goed in de spiegel keken voordat ze een spoeddebat aanvragen. Ja. Kijk, nu staat er op het lijstje nog een spoeddebat over het privé diner van de koningin in Normaan. Een debat over bijensterfte. Een debat over uh, de arbeidsomstandigheden op de Marokkaanse ambassade. Kijk, dat laatste is al een probleem. Maar daar kun je ook gewoon schriftelijke vragen over stellen. Ja, dus de meestal... vraag waarom over een arbeidscontract van over 10 mensen. Uh, Waar behoorlijk wat meer mis is. Je een hele Tweede Kamer bij elkaar gaat roepen. Ja. Een minister met minstens 20 ambtenaren naar de Kamer laat komen. Ja, dat vraag ik me af. Dus het heeft ook een beetje te maken met gebruik. Het debat nu, wanneer ja. het echt nodig is. Goed. En kijk, dat kan. De, uh, kijk, en als regeringspartij moet je het niet willen tegenhouden. Dus uh, spoeddebatten moeten gewoon kunnen. Ja. Uh, want de regering moet dan alle tijd de verantwoording afleggen, maar wel voor echt belangrijke dingen. Goed, ik heb nog drie vragen kort aan u. Uh, kort antwoord, alstublieft. Wat is het meest idiote spoeddebat dat u zelf hebt bijgewoond ooit? Uh, verstoorde lampionnenoptocht. <laughs> Goed. Hoeveel hebt u er zelf aangevraagd? Nul. En hoeveel tijd krijgt het presidium om uh, met verbeteringen te komen? Het presidium is er al twee jaar mee bezig. Ik zou hopen dat ze er dit jaar een keer uitkomen. Pieter Omzicht, kamerlid van het CDA, ik dank u wel. Graag gedaan. Zo goed als half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Snel door naar Prem. Prem, wat ga je doen vandaag en waar ben je? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet iets zachter praten, want de kerkklokken gaan net luiden. Sven, ik, ik hoor het sta in Vieringsbeek. Vlak bij de kerk, bij de bibliotheek. Maar er komt net een begrafenisstoet langs. Dus moet ik, kan ik niet te luid praten. Maar we gaan praten over de bezuinigingen op de bibliotheek, want hier in Vieringsbeek is een goed voorbeeld waar de gemeente Boksmeer dan zegt, we moeten bezuinigingen van Bruin 1, lening van Vriend Mark uitvoeren. En dat voeren we uit door de bibliotheek weg te bezuinigen. En wat ik ontzettend leuk vind, en waarom ik hier ben, omdat bewoners hebben gezegd we gaan het anders doen, we gaan zelf onze bibliotheek redden. En ik vind mensen die actief zijn, die actief burgerschap tonen, moeten beloond worden op zijn minst met een half uur in primtime. Dus Straks nadat u van Jan van de Putten de hoofdpunten van het nieuws heeft gehoord, kunt u horen hoe lokale bewoners zeggen: Wij vullen het zelf in. Maar nu naar Jan van de Putten. Radio 1: Het NOS-journaal.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 En een corporaal en zes mariniers hebben werkstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen grap. De bemanningsleden van het marineschip Johan de Wit besloten vorig jaar zomer een geintje uit te halen met een collega aan boord. Ze plukten hem s'nachts uit bed, bonden zijn handen en voeten vast, plakten zijn mond af met tape en sloten hem op in de kooi voor piraten. De corporaal kreeg 40 uur werkstraf en de zes mariniers 30 uur. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB, verkeersinformatie: Files op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein 3 kilometer. En vanuit Arnhem naar Eindhoven bij Ravenstein 7 kilometer. Daar is een vrachtwagen gekanteld. De weg is tussen Ravenstein en Knoopend Paalgraven helemaal afgesloten. Verkeer richting Den Bosch en Eindhoven kan vanaf knopend Valburg beter omrijden via Tiel over de A15 en de A2. Dit is Radio 1, NTR, Premtime, Premradacation. Bruin 1 onder leiding van vriend Mark bezuidigt flink. Dat moet omdat de overheid te weinig belastinggeld binnenkrijgt... om alle voorzieningen die we gezamenlijk hebben te financieren. Dit jaar merken wij, de burgers... wat de plannen van het kabinet concreet voor ons betekenen. Hier in Vierlingsbeek, onderdeel van de gemeente Boksmeer... betekent dat het sluiten van de plaatselijke bibliotheek. Maar zie het goede gevolgen... Het goede gevolg van de plannen van de liberaal Mark Rutte. De plaatselijke bewoners doen geen huilie-huilie... maar steken de handen uit de mouwen en gaan zelf hun bibliotheek runnen. Ik vind het fantastisch en ik maak graag reclame voor deze hardwerkende Nederlanders. Zo dring je de overheid terug. Zo krijg je minder aard, eh, ambtenaren. En zo kom je uit de wurgende griep van ambtenaren en politici. Ik zeg meer burgerinitiatief. Dat leidt op lange termijn tot minder overheid en dus lagere belastingen. Vindt u dit net als ik een fantastisch initiatief? Of zegt u nee, Prim, ons belastinggeld is juist hiervoor bestemd... en de gemeente moet de bibliotheek gewoon zelf betalen? Bel me op 0800-1121. U kunt mailen naar primeapenstaart-ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. U kent de regel hoe eerder u belt... hoe groter de kans is dat u in de uitzending komt. Welkom bij Primtime. Ik sta hier voor de bibliotheek, die zit samen met de Rabobank in het gebouw. Thijs Kuipers, huren jullie van de Rabobank? Nee, het gebouw is on ons eigendom en de Rabobank uh, is bij ons als huurder actief. Oh, dus jullie krijgen poenpoen poen van de Rabobank. Ja, poenpoen. Poen. Maar dat hebben we ook nodig om zo'n gebouw te exploiteren. Oké, okay. jullie zijn een uh, stichting of zijn jullie een gemeentelijke dienst? Wat zijn jullie precies dat bibliotheek? We zijn een stichting die in de hele regio in, in dit gebied tussen Nijmegen en Venlo actief is. En in acht gemeenten hebben wij op dit moment twaalf bibliotheekvestigingen. En waarom? Uh, wat is nou het concrete plan? Waarom moeten jullie dicht? Wij hebben, we zijn geconfronteerd met bezuinigingen van de gemeente Boksmeer, waar Vielingsbeek binnen ligt. En die hebben vorig jaar besloten dat het flink uh, bezuinigd moest worden op het budget voor de bibliotheek. Mm -hmm. Wij hebben daarop uh, gezamenlijk met het gemeentebestuur geconcludeerd dat als er substantieel bezuinigd zou moeten worden, dat dan de enige oplossing was om een aantal bibliotheekvestingen in de gemeente Boksmeer te moeten sluiten. Uh, hoeveel kregen jullie en hoeveel gaan jullie minder krijgen? We krijgen ongeveer 20% minder. Nee, maar hoeveel miljoen kregen jullie twee jaar geleden? Wij krijgen, krijgen geen miljoenen. We krijgen een budget in de orde van grootte van 600.000 euro. 600.000 euro voor alle bibliotheken in de uh, gemeente Boxmeer. Exact. En hoeveel gaan ze ervan afpakken? Er wordt on ongeveer 140.000 euro bezuinigd. Oké, okay, en, en dan zeggen jullie als jullie 140.000 van... Dat is even kijken, 20% ongeveer? Klopt. En dan gaan jullie hoeveel bibliotheken sluiten? Wij gaan nu drie bibliotheken sluiten, is het voornemen, per 1 april. Maar waarom gaat de gemeente meer jullie kort? Oké, okay, we gaan het dus zo aan de wethouder vragen. Maar, uh, en, en wat vind jij nou van het initiatief? Want ik zie hier een dingetje. Op dit moment is de stichting een oprichting die op 1 april 2011... een doorstart gaat maken met een bibliotheek in Vierlingsbeek. De mensen willen graag dat u meedoet. En dan krijg je dat per volwassen gezinslid... 10 euro per jaar aan de stichting Onze Biep wordt betaald. En uh, het wordt onze biep. Uh, uh, jullie doen het niet goed, de bewoners gaan het zelf doen. Ik vind het een prachtig initiatief van de bewoners. We zijn daar heel enthousiast over. Uh, de bewoners zijn naar ons toegekomen met de vraag... kunnen wij samen, uh, met veel initiatief vanuit de lokale bevolking... Uh, samen met Stichting Biblioplus, deze regionale bibliotheekorganisatie... de bibliotheek open houden? En wij hebben daar positief op gereageerd, om dat gezamenlijk te onderzoeken de komende twee maanden. Hoe lang staat deze bibliotheek al in Vierlingsbeek? Deze bibliotheek staat al meer dan 40 jaar in Vierlingsbeek en wordt zeer goed bezocht. Er zijn minstens in deze kleine dorpskern, waar 2500 mensen wonen, nog wat kleine dorpskernen daar omheen, 1200 leden uh, maken gebruik van deze bibliotheek. Dat wil zeggen dat hier in deze vestiging 50.000 boeken per jaar worden uitgeleend. Wauw. Oké. Okay. Nou, u mag ook zo meekomen in de busluisteraars. U weet het, u mag bellen 0800-1121 of primtimeapelstartntl.nl. En de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. En om u te laten weten, luisteraars, hoe actueel deze discussie is... zijn hier twee van de iconen van de televisie. Akkoeit. Door de subsidiestop is onze Juinense openbare bibliotheek gesloten. Maar dat betekent niet... Dat juinenaren nu verstoken zullen zijn van goede boeken. De tien meest gevraagde titels blijven te leen door een uniek initiatief van wethouder Hekking. Dat was natuurlijk Koten en de Bie uit de jaren tachtig. Goedemorgen Marieke van der Werf, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, um... U ziet het, u stelt met uw vriendje Mark in het uh, kabinet voor uh, om te bezuinigen. en Uiteindelijk moeten de vier, vier linksbeekse inwoners het stellen zonder een bibliotheek. Mm -hmm. Nou ja, het ligt wel een beetje anders. Uh, want het, uh, het kabinet gaat inderdaad bezuinigen op, uh, op cultuur. En daar vallen ook de bibliotheken onder, dat is allemaal waar. Maar als je kijkt hoe bibliotheken gefinancierd worden... is er maar een klein deel uh, vanuit het Rijk klein deel vanuit de provincies en heel veel door gemeenten zelf. En het is al jaren zo dat gemeenten zelf bepalen... de keuzes maken welk budget naar bibliotheken, naar muziekscholen... en andere voorzieningen gaan. Dus het is niet zo dat vanuit Den Haag wordt gezegd... minder geld voor bibliotheken. Ah, mevrouw Van der Werf, gelijk Pontus Pilatus... was de handen in onschuld. Nou, dat wil ik niet zeggen, want het CDA heeft bij de verkiezingen... het CDA vindt bibliotheken belangrijk dicht bij mensen, goed voor de sociale cohesie. Het zijn ook veel meer, want er worden veel boeken uitgeleend... maar het zijn ook mediatheken, je kunt daar ook internetten... je ontmoet elkaar daar, dus belangrijke plekken. En Daarom is er een zinnetje gekomen in het uh, regeerakkoord... en dat zegt dat bij de bezuinigingen de bibliotheken... zoveel mogelijk worden ontzien. Oké, okay, blijft u aan de telefoon alsjeblieft. Goedemorgen, ja. Willy Hendricks van Haren. U bent wethouder van de landelijke onafhankelijke fracties... Nou, niet de landelijke, maar de lokale onafhankelijke de lokale. Fra fra ja. fracties. Foi, fooi, fooi erin als die dit heeft opgeschreven. Dat krijg je met een domme redactie. Nou, ik maar fouten. ik vind het wel leuk klinken, landelijke onaf onafhankelijke <laughs> fracties. Oké, okay, waarom hebt u besloten om als gemeente Boksmeer... waar de SP ook in het college zit, de socialistische partij... die zo te hoop loopt tegen die bezuinigingen op bibliotheken... waarom hebt u besloten om in Boksmeer te gaan bezuinigen... die 120.000 euro weg te halen bij die arme bibliotheken? Punt 1. Uh, uh, wij zijn gaan bezuinigen. En dat heeft ook de SP heeft daarmee ingestemd. We staan er als college volledig achter. Maar dat heeft ook een andere achtergrond. Kijk, de, de kinderen komen eraan. Die willen ook nog de bibliotheek behouden. We hebben in dat tijd... Oh, ja, even. Dan moet Sorry, ik, hoor, even hoor, ik ja. moet even naar buiten. <laughs> Sorry. Er is iemand van de lokale pers. <laughs> wie heeft dit gepland? Hallo. Wie mag ik wat vragen? Jij loopt voorop. Wat, wat staat op je bordje? Wij willen ook leren lezen. Hoeveel jaar? Hoe oud ben jij? Zes. En hoe oud ben jij? Zes. En waarom lopen jullie rond met dit bordje? Omdat wij willen leren lezen. Ja, maar dat doe je toch thuis en op school al? Ja. En waarom dan met dat bordje rondlopen? Oh, wacht even, we gaan naar deze mevrouw. Dag mevrouw, wie bent u? Ik ben juf van uh, Van welke klas? Van groep 1-2b, uh -huh. basisschool Hof. En uh, wij vinden als school in ieder geval dat de bibliotheek een meerwaarde heeft dat ouders met kinderen boeken kunnen gaan uitzoeken en dat niet alleen kinderen zelf in school lezen. Autorijden leer je als je je rijbewijs hebt. Leren lezen leer je niet alleen op school, dat leer je ook thuis. En dat moet je samen met je ouders doen. Ja. Vandaar, en deze kinderen kunnen nog niet lezen. Maar waarom moet ons belastinggeld nog gaan naar een bibliotheek? Die ouders hebben wel geld om op vakantie te gaan, om te gaan skiën, om te suipen in de kroeg. Dan moeten die ouders toch ook gewoon geld hebben om boekjes te kopen voor hun kinderen. Nou, de ouders hebben ook geld om boekjes te kopen, maar... Uh, je hebt meer nodig als je wilt, echt goed wilt leren lezen. Moet je kilometers, leren, moet je kilometers lezen. En dat kun je niet alleen van de gekochte boeken. Ouders kopen ook boeken. Maar dit is ook fijn dat je samen met andere kinderen kunt uitwisselen. Dus het heeft zoveel meerwaarde. En dat merken ze ook. Want hier is het een bibliotheek met een hoog uitleenpunt. Met veel uitleningen. Dus die, die behoefte is er. Dus dat moeten we blijven houden. Dag, hoe heet jij? Wiep. Wiep. Vind je niet een beetje dom dat je nu met zo'n bordje van juf moet rondlopen? Had je niet liever nu ergens gaan spelen of zo? Nee. Vind je lezen echt zo leuk? Welk boek vind jij nu het leukste boek? Mm, dat weet ik niet. Nee. En welk boek, hallo, hoe heet jij? Ja, ga ik. En welke, welke groep zit jij? Een groep 1. Kan je al een beetje lezen? Nee. nee. En jij gaat nu nog leren lezen? Oké, okay. en wie, wie van jullie heeft Beertje al gelezen? Neem, ja, wel, welke van Beertje? Uh, gelezen. Ja, wat gelezen? Gelezen. gelezen? Welke van Beertje had je gelezen? Dat Beertje naar de dierentuin ging of dat Beertje zijn pindakaas niet op had? En wat ga jij, wat staat op jou? Uh, wij willen ook leren lezen. Dan nou, Moeten jullie nu allemaal naar wat zei je? Ik wil ook leren lezen. Oké, okay, nou, weet je wat, dan ga jij leren lezen, ga ik, ik verder lezen. Ik le lezen. Kan jij al goed? Ja, maar jij bent een meisje. Meisjes zijn altijd slimmer, toch? Ik wil ook leren, leren lezen. Ja? Ja. ja, maar jullie, de meisjes kunnen allemaal lezen. Oké, okay, wij gaan terug naar de bus. Doeg. Ja, sorry, mevrouw de wethouder, u had me gemanipuleerd met kleine kinderen. Wist precies ja, dat ik daarvoor zou bezweken. Maar u ging nou uitleggen waarom u zo asociaal bezuinigt. Ja, u, u noemt het asociaal. U moet dat anders zien. We hebben een herindeling gehad. We hebben in 1998 uh, een herindeling gehad. En uh, voorheen was de gemeente Vierlingsbeek... was het gemeente Vierlingsbeek, waren zij zelfstandig. Hield in dat ze zelf een bibliotheek hadden. En ook in het dorp Overloon, wat in der tijd bij Vierlingsbeek hoorde. Uh, Oefeld was ook zo'n gemeente. En die had dus ook zelf een bibliotheek. Wij zijn dus een gemeente met 28.000 inwoners. Met, uh, wij hadden vier vestigingen. Nee. We hebben tegen elkaar gezegd... los. Van de bezuinigingen van het Rijk. Wij moeten toch eens kijken of dat nog van deze tijd is. En of we daar nog al ons geld in moeten steken. Al ons geld, zes ton, Kom op. Zes ton? Hoeveel verdient een wethouder uh, bij, bij u? Hoeveel ik krijgt heb, u? Ik heb geen idee. Hoeveel krijgt u per jaar? Ik heb geen idee. U weet niet hoeveel geld u per jaar ik verdient? Ik weet het echt niet. Verdient u 80.000? Ik weet duizend? het echt niet. Oké, okay, hoeveel krijgt u per maand? Uh, ik hou over uh, 3100 euro netto per maand. Oké, okay, dat zit u rond de 6.000. Dus 72.000. Hoeveel wethouders zou hebt u? Dat zou kunnen. Wij hebben de, ja, ik werk part-time en uh, we hebben twee fulltimers twee part Oké, okay, dus als ze allemaal de helft van het salaris inleveren... Dat klopt. Ja, dan kunt u toch zo de bibliotheek houden? Dan zouden wij één filiaal misschien kunnen houden. En ja. we hebben er dus drie die we nu gaan sluiten. Omdat wij ook vinden dat de functie van de bibliotheek, dat is allemaal een beetje veranderd. Dat is niet meer zoals het vroeger was. Wij willen dus wel, omdat we hier de bibliotheek gaan sluiten, zouden we wel een leespunt krijgen. We hadden het over sociale cohesie. Dat zei ook het CDA-Kamerlid. Wij vinden dat kan ook in een gemeenschapshuis. Ah. Dat willen wij graag versterken. Oh, Wacht even, u wilt niet dat de boeken uitlezen verdwijnt, u wilt alleen nee. de wijze waarop het geschiet veranderen. Dat klopt. U hebt okay. helemaal gelijk. U mevrouw bent... van der Werf, dan bent u ontzettend blij met mevrouw Lisette Verploegen. Oh, sorry, met mevrouw nou. Willy Hendricks van Haren, sorry. Al die u bent ontzettend blij met deze wethouder, dus. Want die ja, gaat innovatief dat... om. Ja, maar dat, dat, dat, dat, klinkt, dat klinkt inderdaad goed. Ik vind ook het bewonersinitiatief, vind ik, uh, uh, vind ik heel goed. Maar Um, uh, ik weet natuurlijk niet wat, wat, wat, wat de gemeente allemaal uh, okay. verder doet en welke afwegingen worden gemaakt. gemaakt. Maar het klinkt, er worden heel serieus en goede afwegingen gemaakt. Dus dat lijkt me ook zoals het hoort. Dat gaat de gemeente bepalen en niet het Rijk. Oké, okay, dank u wel. Hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen, want ik weet dat u druk bent met windmolens. Hartstikke bedankt en succes verder. Dan kijk ik nu rond. Dank. <laughs> dank u. Mevrouw Lisette verploegen. Eerst dacht ik, ik ben aan uw kant, maar nu ik die wethouder hoor, denk ik, wacht even. Bibliotheken zijn oude dinosaurussen. U moet naar moderne uitleendpunten gaan. Wat is er tegen op de plannen? Nou, Prem, luister eens. De beste ideeën ontstaan achter een glas wijn. Dat hadden we bij ons ook. Wij stonden hier, daar, bij die kroegje tegenover. Ah, bij carnaval. Hebben ja. we zo het eens geëvalueerd. En uh, wij dachten... Als nou heel het dorp tegen die sluiting is van die bibliotheek. En uh, ze vinden het allemaal ontzettend erg. En het wordt breed gedragen, en er is een oplossing. Dan gaan we dat toch niet pikken. Dat 1 april hier uh, dat gebouw dicht gaat. Want het leespunt waar het over gaat, dat is een leenpunt. Dat houdt in een tafel met een computer en een paar schapjes met tijdschriften. Waar je zo eens naartoe kunt gaan in een dorpshuis hier in de buurt. Dat vinden we niks. Dat vinden we helemaal niks. Nee, maar Lisette, dus... luister, luister, luister, luister. Even wat. Ik, ik snap een aantal dingen. We kunnen de hele discussie maar, nee, ik ga niet in de nee, nee maar even een vraag. Ja. Um, de maatschappij verandert. Ja. Iedereen heeft internet thuis. Um, je hebt nog het uitleendpunt van boeken. Een bibliotheek, daar is een pand, daar moet je beveiliging voor betalen, verwarming, etc. Als ze nu zeggen, je neemt de inhoud van de bibliotheek, maar je zet het in een punt waar mensen toch al komen voor andere dingen, daar is toch dat slim? Nee, zo dan slime... heb ik het niet helemaal goed begrepen. Okay. Want die inhoud die gaat helemaal weg. Die gaat naar een grote bibliotheek in Boksmeer. En wij zitten hier in Vierlingsbeek daar uh, acht kilometer vandaan. Dus de mensen die moeten in uh, Boksmeer de boeken gaan halen. Of het hier gaan lenen. En dan komt er wel een service. Nee, maar, wij, maar wij... Nee, luister even. Nee, even wij, checken of dat wil... klopt. Nee, we gaan eerst checken. Wij... De feiten is even van belang. Mevrouw uh, Hendricks van Haren, klopt ja. dit? Nou, het is zo. Er komt een leespunt. En dat leespunt dat komt in het gemeenschapshuis. Het gemeenschapshuis zou zelfs ruimere openingstijden hebben... als de huidige bibliotheek heeft. En dat leespunt... Er liggen wat tijdschriften. Inderdaad, er liggen ook de dagbladen, twee dagbladen. Maar liggen al die dag. boeken die hier liggen? Niet al die boeken, maar de oh, oh, oh, scholen. Oh. Wacht even, want u heeft me niet laten uitspreken. De scholen die krijgen dus ook een schoolcollectie. Wij vinden dat inderdaad de kinderen staan hier. Het lezen is voornamelijk begonnen bij de kinderen. Daarvoor zijn de bibliotheken ja. in de tijd in het leven geroepen. Per kind komen er vijf boeken op de school. Dus dit is een school van, ik dacht 500 leerlingen. Tel uit, dat is 2500 boeken komen hier op de school. De school mag zelf ook met vrijwilligers dat gaan uitlenen en doen. Dus de behoefte waar we aan moeten voldoen, dat doen we. Dus bij de Mag school. Mag ik u allen één ding verzoeken? Er zitten mensen nu thuis te luisteren ja. en mijn taak is om het een beetje begrijpelijk voor ze te houden. Ja. Ik raak nu al de draad kwijt. Dus ik ga even hulp inroepen bij meneer Keubers, de directeur van de bibliotheek die tegenover me zit. Um, hoeveel boeken hebt u ongeveer hier in de bibliotheek? 16.000 boeken. Als de plannen doorgaan van de wethouder, zijn die 16.000 boeken nog beschikbaar voor de inwoners van Vierlingsbeek, zoals ze nu beschikbaar zijn? Ja, zeker zijn ze beschikbaar. Alleen niet direct uh, uit de schap te pakken. Alle volwassen boeken zouden wij uh, centraliseren op één locatie in Boksmeer. En een gedeelte van de boeken voor de kinderen zouden wij op de basisschool gaan plaatsen. Aha. Gaat ja, uw gang, mevrouw. Want op zich is het helemaal geen probleem. En ja. wij hoeven die discussie hier ook niet te voeren. Want wij hebben gewoon een hartstikke goed plan. Wat is jullie plan? Wij houden gewoon die biep open. Daar komt ja. onze biep te staan. Wij gaan dat zelf organiseren. We hebben een vrijwilligerspool. Zelf We hebben... betalen? Om, wij gaan activiteiten organiseren om het hier ook leefbaarder te houden. Die ook geld te brengen. We hebben het bedrijfsleven wat achter ons staat. We hebben mensen die willen investeren. We even, willen dat is samen, nog veel meer beterder. We willen samen met de politiek wacht, kijken wacht, wacht, of wacht, andere wacht, wacht, dus, Het is gewoon geweldig. Maar wacht, u, u wint me weer. U kijkt, ja. Ik ga heen en weer, ik nee, weet ook dan, niet wat met me gebeurt. Ja, maar, dit is ook maar wat u zegt is, ik neem het over van deze stichting. De bibliotheken, we hebben onze eigen kleine stichting hier. Die gaan we zelf ja. runnen met eigen geld. Ja. Wilt u ja. nog geld hebben van de gemeente? Ja, we, ja. Willen, we willen geld, we willen garantie voor het geld wat ze al hebben gegeven... Ja. en we willen ondersteuning. Wilt u die garantie geven? Hebben we al gedaan. Aha. Hebben we al gedaan. Dus wisten we de, nog die, die Oké, okay, wat is uw giro rekening als iemand geld wil overmaken ja, voor de stichting? Daar gaat onze uh, financieel deskundigen over... Uh, uh, maar dat, uh, we hebben in ieder geval uh, daar wel informatie over. En uh, Hoeveel, meneer Vervoort, hè? Wat is uw naam? Jacques van ja, Voort, als ik geld wil overmaken omdat ik dit een fantastisch initiatief vind, Bankrekeningnummer. Dat schrijf ik jou straks, want wij zijn nee, aan de luisteraars. De luisteraars, ik heb geen bankrekeningnummer. we zijn net in oprichting. Hebben jullie uh, een website? Ja. Nog niet, de stichting hebben we wel, we hebben een e-mailadres waar je, je naartoe Wat kunt Wat is het e-mailadres? E uh, dat is onze Bekse biep uh, dat is waarschijnlijk even spellen voor de rest van Nederland, onze, dat is duidelijk, Bekse is B-E-K-S-E, -S -S -E. B-I-E-B B -I -E -B, at Oké, okay, volgende komt keer land, onthouden... als er een programma Precies. komt waar er 300.000 mensen naar luisteren... dan moet je meteen een bankrekening <lacht> hebben... want dan willen mensen enthousiasme overmaken. Heel Goedemorgen, goed. mevrouw Jansen. Goedemorgen, meneer Trem. Zegt u het maar. <lacht> um, ik vind het heel belangrijk... laat ik dat vooropstellen, mm -hmm. dat er biblio openbare bibliotheken zijn. Want niet iedereen uh, kan zich de dure boeken veroorloven. Ja. Maar ik heb hier in de gemeente waar ik woon. Welke gemeente hier, is dat? Ik tot mijn grote verbazing een, uh, een lezing meegemaakt... van twee schrijfsters, hmm. wat op zich fantastisch was. Zij hielden uh, daar een, een boeiend gesprek over de boeken die zij schrijven. Zij werden ontvangen, en dat begrijp ik dan niet... zij werden ontvangen met koffie, nog net niet met gebak. In de pauze waren daar de nodige versnaperingen, uh, Limonade uh, met hapjes. Ik en knap. na afloop mij was een soort van koud buffet. En toen ik vroeg, is daar geld voor? Ik, ik hoor alleen maar dat het tekorten zijn en dat het allemaal zo moeilijk gaat. Ja, daar hebben wij onze potjes voor. Nou, en dan word ik beroerd. Dan denk ik, besteed het geld. Want hoe kun je nou godsnaam geld overhouden van de bibliotheek? Besteed het dan aan boeken. Mevrouw Jansen, hartstikke bedankt voor uw inbreng. Ik, uh, ik zal het zo meenemen met de heleboel, want we zitten in een beetje tijdprobleem. Bruin 1 heeft expliciet aangegeven niet op bibliotheken te gaan bezuinigen. Het is dus de gemeente graag correctie, kreeg ik. De biep moet door de overheid worden bekostigd... maar het idee om het open te houden met vrijwilligers is prima als noodoplossing, zegt Elina. En Paul zegt, goed idee van die burgers, zo hoort hij. Of meer betalen of zelfwerkzaamheid, prima zo. Nou, dan ga ik even nu kijken, uh, mevrouw Hendricks Haren. Volgens mij zijn jullie het eens. Waar zit het probleem? Nou, we zijn het in zoverre eens dat de bibliotheek normaal kosten hier meer als wij dat van de gemeenschap uit moeten betalen. En wij doen nu een bedrag van 8.500 euro. En de rest per, wordt jaar. Op, per jaar. En de rest wordt opgehoest door de mensen zelf. Het is een prachtig initiatief. En ik denk dat als je het hebt over leefbaarheid voor die mensen, die vinden dit belangrijk voor de leefbaarheid. En die hebben hier geld voor over. Maar in waar zit het probleem? Um, het probleem zit denk ik in het feit dat we de, de voorheen, het, het zou oorspronkelijk 1 april gesloten worden en we zouden naar dat leespunt gaan. Nou wij hadden het, het idee, daar hebben we net over gehad, dat dat een uitgeklede was waar wij het niet mee eens was, waren. Wij denken dat we gezamenlijk met Biblioplus en gezamenlijk met de gemeente een, een, bieb, een waardevolle bibliotheek overeind kunnen houden voor iedere doelgroep. Ja maar wat moment... zit het, het probleem? Jullie krijgen het, Aspen, probleem, en... ja, het probleem zit dat uh, in principe als we geen goed plan hebben... dat ja. die gewoon gesloten wordt en dat we naar de uitgeklede bieb gaan. Maar wij maken er geen pro probleem van. Maar hebben jullie nu al een goed plan? Ja, wij, wij blijven gewoon open. Okay. Wij gaan het gewoon uh, uh, uh, zelf in samenwerking met Thijs Kuipers doen. En we hopen dat de gemeente zo slim en zo tactvol is om bij ons aan te sluiten. Maar anders doen we het gewoon zonder. Ja, nee, ik vind het fantastisch. Ik wil het geld overmaken. Ik heb alleen nog ja. geen bankrekening. Nee, maar dat gaan we jou zo meteen wel <laughs> geven. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij Goedemorgen. Goedemorgen. Ga je, ga je Boxmeer roeren als uh, SP-lid, of ga je je lidmaatschap van de SP opzeggen? <laughs> nou, laat ik zeggen dat het, uh, dat het inderdaad pijnlijk is wat er gebeurt in Boxmeer als het gaat om bezuinigingen op bibliotheken. Want ik heb me daar landelijk inderdaad heel erg tegen verzet. Ja, ik heb Kamervragen van je gelezen en ik heb een briesende en woedende uh, Jasper van Dijk met stoom uit zijn oren gezien hoe asociaal het was. En nu is jouw partijgenoot in Boksmeer die instemt met 120.000 euro, Jasper van Dijk. Een Luttel bedrag kon je het ophouden, jullie SP'ers spreken met gespleten, Tom. Ja, nou ja, ik hoorde dat je al een goed idee had om uh, iets met het salaris van de wethouders te doen, zodat je die bezuiniging alsnog ongedaan kan maken. Maar uh, goed, het is niet mooi dat... dat... Aan de andere kant moet je er wel twee dingen bij bedenken. Eén, de landelijke overheid bezuinigt draconisch op cultuur. 200 ja, ja, Jasper van Dijk, nee. Dat, nee. Dat, dat, gezang, dat gejank wil ik niet horen. Het gaat me om dit. Ik heb SP gestemd. Ik heb ja. het recht om dit aan jou te vragen. Jullie zeggen landelijk iets en lokaal doen jullie wat anders. Hoe ze, moet, ik, moet ik jullie nog vertrouwen? Mag ik hem misschien ja, ja. even steunen? Mag ja. ik hem misschien even steunen? Want ook de SP heeft dit gesteund. En waarom heeft de SP ook dit gesteund? Omdat wij naar alle belangen moeten kijken, van alle inwoners van de gemeente Boxmeer. En wij denken dat de belangen het best gediend zijn door het op deze manier te doen. Daardoor hoef je op andere fronten niet te bezuinigen. En dan doe je, dit doet het minste pijn. Zijn die van de bibliotheek betaald? Wie bent u? Luisteraars, wacht even. Sorry, hoor, voor wie bent u? Ik ben Piet Verbeten, de buurman van de bibliotheek. U bent van de Plus Supermarkt? Ja, nou, ja. inderdaad. komt een worstenbroodje brengen? Brabantse worstenbroodjes uit eigen keuken. Oké, okay, dank u wel. Jasper van Dijk, uh, so, voordat we de hele reclame gaan maken, we hebben weinig ja. tijd. Wat, ik, snap je dat ik als SP-stemmer een naargevoel in mijn maag kreeg? Nee. Dat jij landelijk zegt, niet bezuinigen op bibliotheken en lokale box, meer doet jouw partij het wel? Zeker, zeker, dat snap ik helemaal. Maar er is natuurlijk nog een punt, hè, dat werd ook al even genoemd. De financiering van bibliotheken is de afgelopen jaren helemaal naar de gemeentes overgeheveld. En ook daar hebben wij van gezegd, van je moet een bibliotheek is eigenlijk net als een school. Zo'n belangrijke publieke voorziening, daar moet de landelijke overheid voor garant staan. En nu zegt de regering wel, ja bibliotheken moeten worden ontzien. Maar in de praktijk zie je dat gemeentes daar gewoon hun eigen keuzes in maken. Dus ik zou zeggen, een bibliotheek is een belangrijke basisvoorziening, daar moet de landelijke overheid garant voor staan en dan voorkom je dit soort pijnlijke besluiten ook. Eén laatste vraag aan iedereen, ik kreeg een, een tweet van Iswerink, is er begrip voor elkaar hier? Er is ontzettend veel begrip. Je bedoelt in de bus ja, of buiten de Ja, nee, maar ook de voor de wethouder, u snapt de wethouder, de wethouder heeft begrip voor uw standpunt, de directeur heeft begrip. Ja, maar wij willen gewoon uh, de actie en we willen beginnen. We staan te trappelen. We hebben volop ideeën ook om hier op dit, nou, op deze plek, zouden we heel graag ik... een leestafel neerzetten, ja. waar mensen kunnen laatste lezen. Laatste opmerking. Misschien wil ik even reageren. Er is inderdaad heel veel begrip. We weten van elkaar dat we moeten bezuinigen. En er is inderdaad in het begin is er wat weerstand geweest. He en nu hebben we met elkaar gezegd: we gaan kijken naar de beste oplossing voor Vierlingsweek. en Overloon en eventueel oefent. Dus Ik dank alle luisteraars, oh ja, alle deelnemers, overloopt. alle bellers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en dus de bibliotheken. Redactie Anouk Tulner, Rien Aerts en Sulema Elgal, die die ook regie deed. Rowan Frederik, die deed internet en uh, de social media. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport, parttime fotograaf, te bestellen voor uw huwelijksreportages. Bart Daatselaar, Eindredactie Barbara van der Klis. Zo bij met een ster, Jan van den Putten en Felix Meurders... met een gids.fm luisteraars. Ik ben zwaar onder de indruk van uh, het initiatief hier in Filieringsbreek. Uh, en ik zeg, nog meer bezuinigingen... dan krijgen we nog meer van dit soort prachtige burgerinitiatieven. Morgen ben ik er weer, waarschijnlijk weer met mooie initiatieven. Tot dan, namaste, dag.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 Dit is Radio 1.